Jelle Seubring met het NOS-journaal. Duizenden mensen in Boedapest zijn op de been voor de Pride-mars... die eigenlijk door de Hongaarse overheid was verboden. De burgemeester van de stad besloot dat de mars wel door mocht gaan. Vanuit Nederland loopt de Amsterdamse burgemeester Halsema mee... net als de Nederlandse ambassadeur in Hongarije. Demissionair staatssecretaris Paul besloot vanmorgen toch niet mee te lopen... omdat ze de situatie rond de Pride-mars in Boedapest te onduidelijk vindt.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 Dinsdag kan het in het zuiden en zuidoosten 36 graden worden. Het voedingsmiddelenbedrijf PepsiCo roept meerdere soorten bukels en wokkels terug. In die chips is olie gevonden die niet geschikt is voor consumptie. Die olie is tijdens het maakproces in de chips terechtgekomen. Dat kan gebeuren via smeermiddelen die worden gebruikt voor de machines. PepsiCo benadrukt dat er geen directe bezorgdheid is voor de mensen die de chips al hebben gegeten... Mensen die de buikels of wokkels nog in huis hebben, kunnen hun geld terugkrijgen. In Den Haag is vandaag de jaarlijkse veteranendag. Koning Willem-Alexander ging op het Malieveld en in de Koninklijke Schouwburg in gesprek met veteranen. Normaal gesproken is er ook een défilé, maar dat kan dit jaar niet doorgaan vanwege een tekort aan politieagenten. Veel agenten werden de afgelopen week al ingezet bij de NAVO-top.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 Op de A4 vanuit Den Haag heb je bij Amsterdam nog ruim 20 minuten tijdverlies. Op de A5 vanuit Hoofddorp is de vertraging een kwartier voor de aansluiting met de A10. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je nog 20 minuten oponthoud... tussen Bad en Amstelveen Stadshart. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 It, but there's no going around Ik hoor jullie hier uh, lachen gewoon. Alleen van die ene schuif open. <laughs> Ja, dat gaat lekker zo weer, bij het derde uur. Het op is de terug. warmte. Het is, het is de warmte, warmte Marco. Zeker oh, ja, weten. Ja. Hallo Dolly, je bent er ook nog. Ik, heb, ik ben er nog waar steeds. Moest ja, u, ja. nou Ik wil het wel even weten. Waar, waar moest u om lachen dan? Ah, je zo was flauw, zo flauw. Te flauw om te stellen. dat dat andere nummer van, van de, de Novo de, Ja, de Novo band. Zeg Marco, okay, die weet eigenlijk alles van muziek. Dus dan ga ik heel hoopvol naar hem zitten kijken. Omdat hij zijn mond open gaat doen. Wij zijn de Novo <sus> nou ja. Het <sus> staat nou, daar wel niks voor. Nou, er ligt er even, <sus> even helemaal plat van het lachen. www.zfm-live.nl Kan je ook live meekijken. <sus> Gaat goed. Nou ja, kom maar op met je stuk proëzie, nee hoor. Ja. <laughs> Klinkt het in ieder geval gezellig, toch? Ja, dat is heel gezellig. Het is, ja, het is altijd ja. gezellig hier ja. bij de Zandvoors ja, ja. Radio. Nou, om een ja, ja. beetje de, de feestvreugde te, te, te dempen. Te zal dempen. Ik, te zal, ik, zal ik een stukje proëzie. Ja, nou, doe maar even niets. Oh, je hebt het verkeerde achtergrondmuziekje. De, de, ja, alweer. Nee, nee, nee. nee. Oh. Um, ja, wat gaan we derde doen, Dolly? Oh ja. ja. Oh ja. Ah, ah. Even tussen het lachen door. Oh, het derde uur. Chaotisch. Dat is, oh ja, daar zitten we daar. Uh, nou, uh, Zoals jullie allemaal in de gaten hebben gezien hebben, gehoord hebben... is Marco Termes hier en die gaat uh, een stukje straks voorlezen uit eigen werk. Inmiddels alweer een uh, tijdje, ja. tijdje geleden hè, dat je dat geschreven hebt. Ja. Dus ik, ik ben benieuwd of we dat ook gaan merken, dat... Uh, aan, aan, ja in ontwikkeling naar wat je de laatste tijd nou, aan het geslepen hebt. Het is niet snel en, beter geworden de laatste tijd. Ik kijk naar kinderen die nu al weer praten met je. daar ja. Oké, okay, nou goed. U hoort het heel gezellig. Hè? Ja, en wat ja, hebben ja. we nog meer, Donnie? Uh, we hebben een uh, uh, uh, uh, pit report. Hebben we ook vandaag nog. Pit report met uh, Kan je ja, ook altijd lachen. Ook hoor. altijd lachen. Oh jongens, ja. oh, wat een leuke uitzending weer. Kunnen we niet gewoon alleen van 4 tot 5 doen? Ja, dan? slaan ja. We de rest over. De kwa kwalificatie hebben we ook hè, in Oostenrijk. Ja, Red Bull ring. thuiswedstrijd voor Red Bull natuurlijk. En, uh, ja, dat wordt weer spannend. We zijn inmiddels aan de Q1 uh, begonnen. Nog geen ja. tijden bekend hoor, maar dat nee. komt zo dus dadelijk wel behouden voor je in de gaten. Zo is het. En uh, ja, uiteraard ja. even met Fred babbelen wat hij allemaal gaat doen uh, Ook straks nog? na Ook vijf nog. uur. Kwart voor vijf gaan we natuurlijk kijken of er nog een, uh, een leuk dier is. Uh, een leuk dier, dier in dieren thuis. Wacht in, ja, in de opvang en die graag een uh, gezellig huisje uh, wil hebben. Met een tuintje. Met een lief, uh, en een, uh, ja, met een lief baasje, lief vrouwtje, weet ik het. God, Gewoon een leuk leven. Voor- en achtertuin hè, toch? Ja, dat ligt er maar aan wat, wat, je, wat je nodig hebt, toch? Ja. Een ja. Ja. fortuin. Een fortuin, ja. ja. <laughs> dat, dat sowieso. Ja, daar zit Marco al heel lang op te wachten. Zeker. Ja. Nou, het ja. is tijd Zullen voor... Zullen we voor uh... Marco een nieuw vrouwtje vragen? <laughs> <Ja>? oh. <laughs> Met een warm mandje. <laughs> ja, nou, dat, dat mandje is sowieso wel warm, hoor, nu. Ja. Ja, dat kan niet missen. Nee. <laughs> ja, hey, we okay. hebben een mes scherpe proëzie weer uit de oude doos. Ja. Marco, ja. wat kan je erover vertellen? Uh, nou, niet veel. Niet veel? <laughs> nou, nee, dat, uh, dat zijn goede zaken. Daar zijn we bij de radio altijd <laughs> nee. heel blij mee. <laughs> ik, ga, ik ga over een uh, ontmoeting uh, op een dorpsberaderie. Ah, dat is altijd gezellig. Hier in, in Zandvoort. Hier in Zandvoort. Ja. We gaan ze ontmoeten. Autobiografisch? Ja. Of? Oh, oh, Oh, jeetje. Ja, ja. Ik heb erg gelachen. Oh echt? Ja. Daar ook al? Je ja. <laughs> hebt toch een prachtig leven? Ja, ja, ik ja, ben ja. <laughs> Het is uit de oude doos. Zet de uh, cassette recorder op scherp. Want uh, hier komt hij aan. Uh, de stuk uh, proëzie van Marco Termes. Het verschil tussen ruimte en leegte. Iemand die er geen verstand van had, stond voor me op de dorpsbraderie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 Ja, mooi dat je deze nog een keer voordraagt op de radio, Marco. Want uh, ja, een tijdje geleden alweer, hè, ja, volgens mij. Maar ik herkende me, hem meteen natuurlijk. Ja. Dus, uh, je, hij is, in je geheugen. Uh, ja, zeker. Nee, dat uh, ging helemaal goed. Ook van genoten word ik uh, Doris. van ja. <laughs> ja, toch? Prachtig. Prachtig. Ja, echt mooi. En ik hoop, het is autobiografisch. Dus ik, ik ben benieuwd hoe degene die die vraagt, hoe Stelde zich nu voelt. Ja. Nou ja, we gaan hem uh, in ieder geval uh, terughoren en uh, teruglezen uh, uh, uh, op uh, de app van uh, ZFM. Want we zorgen weer dat hij in de podcast uh, terechtkomt, uh, Marco. Dus, uh, Mooi. Gaat helemaal goed. Aankomende man. maandag staat hij er vast en zeker wel weer uh, op. Je weet het maar nooit of er moet wat tussen komen natuurlijk. Hè. OV, hè, onder voorbehouds. We gaan een uh, plaatje draaien, niet onder voorbehoud, want uh, jij wil hem horen Dolly, en uh, welke ja, gaat het ja, worden? Ja, ja uh, ik heb gekozen, uh, of jou gevraagd of ik hem mocht draaien, een nummer van, uh, van David Blinko, zijn nieuwste single, van het album The Secret Art of Dreams. Uh, die, hebben ze, die is vorig jaar gemaakt en het leuke vind ik, ja, ga ik het wiveren, maar ja goed, ik ben er gewoon trots op, mijn dochter die zingt er ook op mee. Ah, kijk. Oh. Ja, ja, Dat ja. maakt hem uh, ja, net ja, ja. even wat beter. Ja, plaat. voor mij wel. Ja, nee, nou, ja maar goed. Het terecht. Ja, het, uh, hier komt die mindset van David Blinko en Lea. more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 Fly to the sky and write out her name, climb to the top of the world and loudly. me. Wat een lekkere plaat, hè, duister. Ongelooflijk. Jorden, uh, a Superlady Luther Vendros. Zo op de zaterdagmiddag. En dat betekent dat we naar uh, de Pitts Report uh, toe gaan. Goedemiddag, uh, Rendel. Welkom. Hey, een hele goede middag. Goedemiddag. En het is wel weer echt zomersplaatje, hè? Voor zomerse dagen. Nou, dat dacht ik wel, hè. Een lekkere classic. Ja. Eind jaren zeventig, dus uh, ja. ja. Ja, dat doet de ook. Ja, ja, ik ook. Ik <laughs> was je net geboren, hoor. Dus, uh... Maar, uh, dit, keer, dit keer niet van de circuit, jongens. Ik sta op het meeste autoluwe... en ook anti-formule 1 of autosportplaatsen van Nederland. Hé? Hey? Um, ja, jongens, het Dat, dat jij die weet, weet te vinden? <laughs> het Begijnenhof in Amsterdam. Het Begijnenhof in Amsterdam? Oh, oh ja. Ja, maar dat valt zat te rijden, hoor. <laughs> ja, dat valt zat te rijden. Maar het, is allemaal, het is heel gek altijd. Als je hier naar binnen loopt, dus het is net of de stad opeens helemaal omheen, om je weg valt hier. Is ja, gek het is een ja. Ja, ontzettend geweldige uh, ja. plekje en uh, ik, ben, ik ben in Amsterdam jongens, ik ben in mijn hometown. Gewoon ja. lekker gewoon aan het shoppen en winkelen en even een dagje uit de autosport, dat is ook heel gek hoor. Ja, maar je hebt wel uh, warme temperaturen uitgekozen om uh, te gaan statten, hè? Maar ja, weet je wat er is? Ik ben in die warme temperatuur al mijn nieuwe bloesjes en nieuwe broek aan het kopen. Ben je dan de weg kwijt? Ja, je bent de weg kwijt. Ja, absoluut is totaal. ja <laughs> En moet je, moet je alles passen ook? Of niet? Ja, ja. Of verschrikkelijk is, met die hitte? Ik ben geval afgevallen als dus ik moet allemaal nieuwe kleren hebben. Dus dat schiet allemaal niet op, jongens. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, dat moet het een keer gebeuren natuurlijk. Red maar maar ja. moet je nieuwe kleren omdat je overal uit bent gegroeid? Of moet er, is er gewoon een, een, een tijd voor een makeover? Nee, ik ben 15 kilo afgevallen. Dus meteen ben tegen mijn op een gegeven moment te kleiner. Dat, ik dacht al zoiets te zien, Rendel. Ja, ja. Dus, dat, ik, dat ik je laatst met die kinderen zag dansen op Facebook. Ja, maar dacht je? Ik denk dat het lijkt wel alsof je gewoon twee maten kwijt bent. Ja, hij zag er heel sportief in één keer uit ook. Ja, ja, het, ja, totaal ja, gewoon, ander mens. Gewoon nu ongehoord, klaar. Ja, ja, nou, maar ik, ik, ik kon het niet duiden, eerlijk gezegd. Maar nou je het zegt, dan is dat het natuurlijk. Ja. ja, dat is het gewoon. Het Jeetje. Dus ja, dan moet, je, dan moet je op een gegeven moment als je, je broek allemaal van je kont afzakken... moet je even nieuwe broeken hebben. Ja, even, hoor. het hoor. Wel verstandig, ja. ja. Maar ik zit er nog te denken aan een paar weken terug. hadden We weer live in de uitzendingen met het uh, uh, einde van de, van de race. Uh, wat was het nou weer? Maar dan had je het over 100 uh, flessen bier op tafel. En dat klopt ook. Ja, maar... Want uh, die foto heb ik ook gezien hè, later op uh, Facebook. <laughs> ik denk, aan ah, lult maar wat, weet je wel, met zo'n 100 flessen bier. Ja, jongens, dat was een goed, was een goed, fe een goed feestje daar. <laughs> zeker weten, maar ja, dat is uh, niet goed voor de lijn, hè? dat weet je. Nee, nee, nee maar van die, uh, van die 100 heb ik het mee er twee gedronken de rest was de rest van 10. Dus oh, oké. Okay. Ja, okay, nou, dat valt er wel mee. Ja. Dat valt allemaal wel mee. Nou ja, waar ja. bellen we op voor? Uh, goedemiddag. Goed. Uh, ja, we hebben de kwalificatie van de, de Formule 1 uiteraard net uh, begonnen. Helaas heb ik het net even gemist uh, wat, uh, wat de eerste... Uh, Eerste, uh, hoe heet dat? Is, uh, daar kom ik niet meer uit. De eerste, ja, de eerste run is voorbij. De eerste, eerste run voorbij. is voorbij, ja, dat echt bedoel ik. En wil ik eruit? Dan kun jij zien, want ik zie het in begrijpen. Of ik zie dat. Niet. Ja, nee, ik krijg net uh, doordat ik mijn abonnement moet verlengen. Dat ik uh, geen toegang meer heb tot de standen. Oh, jongen, jongen, jongen. Het is, is echt al. Het gaat echt. helemaal de goede kant Ja, nee, het gaat helemaal niet de goede kant op. Ik ben één weekend, ben één weekend niet op een circuit en hebben we dit weer. We ik, op... Ja, maar ik ga wel mijn best doen om dat uh, te herstellen hoor, Sambertijn. Tot vast. En zeker goed. Uh, ja, ik zag een mooie foto met een mooi nieuws over het uh, seizoen 2026. -20, ja. Over de Nuremberg Ring die er ook aan gaat komen. Wij gaan volgend jaar in september weer naar Charade jongens en eh, heel veel mensen kennen het circuit Clermont, vooral Charade kennen ze niet. Het is het mooiste circuit van Europa. En, um, en, en het is zo dat het circuit is uh, jarenlang gewoon helemaal verwaarloosd. En uh, tien u, een jaar of tien geleden hebben ze dat helemaal opgeknapt. Alleen toen kwamen er twee boeren en die begonnen te zeuren dat er niet mocht gereden worden en dat soort dingen. Toen werd het circuit voor elektrische auto's. Maar ja, één keer in de twee jaar mogen we toch met gewone auto's gereden worden en we gaan er in september weer heen. En en ik ga je vertellen, ik zit nu al vol. Ik heb het uh, gisteren bekendgemaakt. Ik zit nu al vol met deelnemers dat iedereen Geest. wil daar rijden. Wauw, wow, geweldig. Ja. Dus ja, dat is gewoon een fantastisch, een fantastisch plekje. De eerste is de omgeving fantastisch. Het is een uh, vulkanengebied. En het circuit heeft een hoogteverschil. Die, uh, weet je, we hebben zandvoort met een paar heuveltjes. Jongens, daar zit een hoogteverschil tussen het rechterstuk en het diepste punt van het circuit van meer dan 125 meter. Uh, het is daar heel veel omhoog aan. Uh, heel veel laag aan. En een hele enge blinde bochten. En uh, uh, Iedereen die er gereiden, gereden heeft komt in eerste instantie misselijk uit de auto. Want je wordt er echt misselijk als je daar uh, zelf aan het reizen bent. En daarna hebben ze zo'n grote glimlach die het nooit meer weggaat. Dat, dat is goed. Dat zijn de banen waar je op wil rijden. Ja, ja. Zeker weten. Nou, ik heb een stukje kwalificatie heb ik gevonden, hoor. Dus, uh, ja, okay, Ja, we hebben dus uh, de Q1, zoals dat heet. Daar kwam ik net even niet ja. op, uh, de Q1. Ja, ik heb de top 3 heb ik uh, voor je. Lennon Norris op uh, P1, P2 Oscar Piastri. En uh, ja, we hebben hem uh, aan de telefoon, Lawson, maar Liam op uh, plek 3. Ah ja, hij gaat toch niet de snellere kant van de, van de familie worden. Hè? Dat kan niet hoor, Want hij is natuurlijk nog een langzame kant. Hè? Hoe is dit nou mogelijk? Zie <lacht> hem op uh, P3 in ja, de Q1. Het is pas Q1. Dus, uh, de, de, maar dat betekent wel dat, uh, dat de racingbooms daar wel goed gaan. Ja? Uh, dus uh, dat is heel belangrijk. En uh, ik ik, zag, uh, ik heb nog even uh, een naar de dat gekeken van de derde vrijtraining Dat was ook in feite ook wel McLaren vooraan. En dan maxen tussen dan, uh, de Ferraris. Ik denk ook wel dat het dadelijk in de laatste uh, gedeelte van de kwalificatie, dat ook wel een beetje het rijtje gaat worden hoor. Uh, op het moment dat er echt gas gaan gaat worden en ze helemaal naar vol voor gaan. Dan denk ik toch wel een beetje dat we de gevestigde orde vooraan gaan zien. Maar los nu, ja uh, joh, ik zou hem inlijsten, die foto. Ja, dat is zeker. Ja. Ik denk, wat krijgen we? Nu, ik had het net al gezien hoor, dat hij het heel goed uh, deed uh, in de kuur. Ja, kan je, kan hij me eindelijk pensen dat hij snel als ik ben. Dus dat is altijd goed. Ja, toch? Maar, uh... ja. <laughs> ja. <laughs> ja, dus, ja, ja, jij bent uh, weer op, uh, op uh, zware training. Dus uh, hij moet oppassen ja. natuurlijk. Ja, want ik moet binnenkort weer in de Formule 3 rijden. Dus daar zijn we ook mee bezig, op Spa-Francorchamps. En ik ga ook met de andere raceauto's weer wat meer rijden. Dus ja, ik moest wel in training. Want misschien ging helemaal de verkeerde kant op. Maar ik ben gewoon een jongen god. Dus dat is helemaal super. Ik heb net allemaal haar bloesjes gekocht. En zie ik er helemaal jeugdig uit. Ja, maar het is ook helemaal hip weer. Leuk. Ja, dat hoort er helemaal bij tegenwoordig. Ja, dat is waar hebben jullie het een beetje gevolgd, de Red Bull ring jongens, de afgelopen weekend? Uh, hebben jullie de campings gezien daar met de Nederlanders? Ja, ja. ja. ja Hoe gaaf, gaaf is dat? Nederlandse Nederlanders Ik weet dat twee jaar geleden met de directie van Red Bull aan tafel zaten en zeiden ze... Als de Nederlanders niet meer komen naar de Red Bull ring hebben we hier geen wedstrijd meer. Dus oh. zo belangrijk zijn die Hollanders. Jeetje, terug. ja. Dat ja, is eigenlijk. toch wat, hè? En, ja, hij is toch wat. Dat er zoveel mensen zijn. En het hele oranje legioen. En ik heb daar hele bussen opgebouwd zien worden. En ik heb hele, ja, hele terrassen zijn er gebouwd. Ja jongens, het is één groot feestje daar. En ze hebben ook wel alles gehad. Hè? Ze hebben zon gehad, 35 graden en hagel. Ja. Nou, dat is een mooi feestje daar, toch? Ja, zeker weten. Maar ja, je hebt ja, het over ja, het feestje ja, ja, ja. daar. Maar uh, ja, in uh, Drenthe hebben we natuurlijk ook een mooi feestje bij de TT. Ja. Hè? En die camping daaromheen. Ongelooflijk, wat een feest daar. Ja, maar dat is eigenlijk met de TT altijd. En nu hebben ze natuurlijk ook 100 jaar gestaan van de TT. Uh, van, uh, van de circuitjassen met uh, gewoon een open race, zoals vroeger. Hè? Want als je die, die beelden van vroeger kijkt, dat waren echt de helden, hoor. Zoals die de hoek op gingen, langs de bomen. Uh, ja, en, en, en gewoon uh, mooie wedstrijden. En ik denk dat, dat daar ook met dit weer enorm, enorm druk zal zijn. En uh, ja, in de enige MotoGP natuurlijk uh, die mooie strijd tussen die gebroeders Marques. Maar ik zag wel dat Marques al, al, al, al... De, de oudste broer was al twee keer uh, op zijn plaat gegaan daar. Dat is natuurlijk niet helemaal, oké? Okay. dat doet toch pijn, hoor. Ja, natuurlijk. Oh jeetje. <laughs> maar, maar, hij ging er eentje onderuit in de Ramshoek. En dan rijden die uh, jongens ook oh, ver over de 200. Dus dan doet het toch pijn Uf. als je dan gaat pijn. Ja, en, dat wil je uh, eigenlijk niet meemaken. Nee, ja. ja, hij wil je niet meemaken. Het moet gewoon een mooi feestje worden. Ja. En uh, hij, hij, hij, die jongens, ziet hij als, uh, dat is een beetje hetzelfde als de Grand Prix van Nederland. Ja. En die Hollanders ja. weten daar gewoon een feestje van te maken. En dat is al jaren zo. ja. ja. Ik, ik, vind een, ik vind het een magische plek, een magische circuit, Klopt, gezegd. En de, mensen, en de mensen zijn altijd vrolijk en altijd uh, heel erg, We moeten zeggen, ze willen je over in alles helpen. Ja, ja, ja, ja. En wat wel leuk is, wat ik wel mooi vind, van zeker de marshals daar en ook alle mensen, de vrijwilligers die werken, zijn enorm trots op hun eigen circuit. Ja, mooi. Daar kom je op een hoop circuits niet tegen, hoor. Dus ja, wat een mooie raceweekend hebben we dat toch alweer? Ja, is ook zo. Maar het zijn er met name ook uit die gebieden, zoals Drenthe en dergelijke, waar de fans van de autosport, motorsport en autosport vandaan komen. Ja, uh, zeker uit uh, Drenthe, en Groningen zitten heel veel autosportfans. Nou, dat, uh, dat gaan we daar ook weer zien natuurlijk in augustus met de Jacks Racing Days. Mm -hmm. Of de Jacks Casino Racing Days moet ik zeggen, want de uh, casino moet er tegenwoordig bij. En uh, uh, dat is ook zo'n evenement wat gratis toegankelijk is. Ja, zitten er zitten ook 60, 70.000 mensen. Maar er komen toch een hoop autosportfans. Want dat, is, dat is eigenlijk een, een uh, evenement waar natuurlijk gewoon motorsport, autosport als karting wordt gecombineerd. Yeah. Uh, en uh, daar rijden bijvoorbeeld de 250cc-kart. Ja, jongens, die gaan snel als de Formule 3 daarop. En dan rij je gewoon 60 weg. Ja, dan weet je gewoon niet wat je ziet. Dat zijn allemaal <laughs> een steltje. Ik noem het ook maar een stelletje flooien op de, de baan. En, en, en die janken eroverheen. overheen. Ja, en, en, en, en dan sta je bij de GT-chicanen eens even kijken. En denk je: remmen ze nou of remmen ze niet? Weet je wel? Ja, steltje, ja, ja, ja, ja. ja en, en ja, dat, dat is enorm leuk om te zien. En, en zo'n familie-evenement ja, maakt het alleen maar gezelliger natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja nou, maar het zijn de, zijn de Brabanders en, uh, en uh, uit het oosten maar, de boeren, zullen we maar zeggen... die het altijd uh, rondom die racerij uh, toch weer gezellig maken. Ja, maar de boer is meer Parijs en ik zeg ook maar de Zwarte Cross. De Zwarte Cross, <laughs> ja, ha, helemaal. Ja. ja. En, en dat, en dat, dat, dat daar, daar, daar weer wel, dat moet dat, dat je niet met twee biertjes, kan ik je veel. Nee, nee, nee. Nee. Nee, maar, nee, maar het is toch mooi dat we in dat kleine landje... eigenlijk zoveel uh, autosport, motorsport en andere sporten hebben... die gewoon dat het allemaal nog steeds kan. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. En, uh, en, en autosport leeft, zeker de autosport leeft ons nooit tevoren. Nou, de TT, Moto, GP, jongens, het zijn altijd hele spannende wedstrijden. Dus ook dit ja. weekend zal het een hele spannende wedstrijd gaan worden. Maar ook de autosport, ja, gewoon. Zandvoort hebben we natuurlijk net de historische gehad. Uh, dit weekend hebben we op spa natuurlijk de 24 uur spaar. Nou, ook fantastisch. Mm -hmm. is het mooi weer. Ja. Uh, het is ontdekt ook tamelijk, echt overal wat doen. Elk weekend kan je wel ergens heen. Ja. ja. Maar gasten nou die evenementen als uh, de TT en uh, de Formule 1... Dat gaat toch niet gelijk uh, plaatsvinden, de hoofdraces uh, daarvan? Nou, in principe niet. De Titi is overal een apart weekend en de Toenadijn ook wel een apart weekend. En vergis je niet, volgend jaar is het laatste jaar op Zandvoort natuurlijk. Hè. Nou. Maar, uh, en ik zou toch zeggen, als ik Assen was... ...ik ging toch eens even babbelen. <laughs> ja, toch? Om het uh, uh, over te pakken. Uh, er is natuurlijk een strijd geweest hè, tussen Assen en Zandvoort. Ja, klopt. Ja. Uh, Zand en Zandvoort vind ik wel meer een autosportsecure als de Assen, hoor. Maar de accommodatie is er. Ze moeten alleen kijken of ze natuurlijk het financiële plaatje rondkrijgen. Ja, en als je ondernemer bent en je weet dat je verlies gaat draaien... ...moet je het gewoon niet doen. Ja, ze zeiden in eerste instantie dat ze het uh, niet zouden doen, maar... Ja. Ja, eerst zien dag geloven, zullen we ja, maar zeggen, toch? Het was uit uiteindelijk een kamprier, waar het dan ook is. Hè? Zouden we een nieuw circuit voor mij op pad bouwen? Uh, het is toch zonde eigenlijk dat het uit Nederland gaat verdwijnen. Ik vind het toch wel... Uh, nee, dat is ook is. erg. Ja, het heeft een lange geschiedenis in Nederland. Eigenlijk ja. mag dat niet weg. Maar het is natuurlijk ook in andere landen. Hè. In Duitsland we hebben we geen Capri meer, jongens. En ze hebben de mooiste banen daar. Maar ja. uh, ja. het in principe gewoon makkelijk kan. En zo uh, mm -hmm. nou ja, zijn er natuurlijk wel meer landen die hun Capri kwijt zijn geraakt. En het gaat uiteindelijk allemaal om het grote geld. En uh, degene die uh, het meeste neerlegt. En uh, jammer dat Zandvoort uh, gezegd heeft, we doen het niet meer. Ik, ik vind het wel begrijpelijk, absoluut wel. Absoluut. Ja, het is begrijpelijk, maar het is net wat je zegt. Uh, hè? Je, je zegt net, uh, we mogen trots zijn op al die autoliefhebbers... Ja. en dat het allemaal nog bestaat en doet. En toch als dan zoiets, het, het, eigenlijk het, het ultieme evenement... als dat dan toch weer verdwijnt, dan voelt dat toch als een soort verlies... Ja, meestal ook. Het is een heel groot Want... iets voor de badplaats. En voor Nederland. Ja, joh. Ja. Ik, vind, ik vind de Grand Prix verdwijnen uit Zandvoort. Kijk, er waren natuurlijk een heleboel sceptici hè, toen hij terugkwam. Maar Klopt. ik denk dat hij na 1, 2 jaar was. U dat nou, Het is toch een mooi feestje. Absoluut. Zeker. Ik vind het ontzettend jammer voor Zandvoort. Maar ja, Zandvoort ja, moet ik het maar ook wel begrijpen. Ja, het is, het is ook jammer een... voor Nederland. Uh, ja. en, en net zoals wat jij zegt, het, uh, het zou prachtig zijn als, als ze het over kan pakken. Ja. En uh, misschien kunnen ze gewoon dat een aantal jaren daar doen... en dat het dan weer eens een paar jaar terugkomt naar Zandvoort. Dan, uh... ja, kijk, AS heeft het wel bewezen dat ze ja. het niet kunnen vieren. Hè? Want dit tier is natuurlijk net zo groot als de Prix in Nederland. Zeker, ja. Eh, eh, met bezoekers en toestanders. Dus, eh, mm -hmm. ze, ze kunnen het aan. Dus daar ja. is ze niet over te twijfelen. Nee. Alleen is het financieel haalbaar. Dat is maar, het, uh, ja. Want vergis je niet, hè, als Max morgen zegt stop ermee... dan krijg je ook daar natuurlijk weer eens niet meer vol met de Nederlandse Prix hoor. Ja, nou dat dus, mm. is dan denk ik het punt, hè. Te veel ja. afhankelijk van... Max verstampen. Voor, ja. voor Nederland ja, wel, ja. Heel simpel, zonder Max was er geen Nederlands kampioen geweest. Dus nee, daar we maar, heel goed over zijn. Plot, plot. En uh, daarna hadden daar ze ook uh, daar in Zandvoort, uh, op, op die kantoor hebben niet gezegd, we gaan even de kampioen in Nederland terug. Absoluut ja, niet, nee, niet dat denk ik ver. ook niet. Want nee. de Nederlandse industrie had, niet, de Nederlandse had er niet in gestapt. Dus uh, dat, dat, dat we een kampioen in Nederland hebben is alleen maar Max te danken. Ja. En, uh, en dat weten ze ook bijvoorbeeld nu op de Red Bull ja. Als Max niet meer rijdt, dan weten ze ook dat het daar heel zwaar gaat worden. Want dan, dan heb je geen oranje te meer. Hè. Ja, maar ja, meer. Waarom, waarom zou Max niet meer gaan rijden, denk je? Nou... Hij wil nog zoveel andere leuke dingen doen, denk ik. Nou, <laughs> ja, maar hij heeft zijn hele niet, leven hè? hier naartoe gewerkt. Waarom zou je dan ja, al zo ja, vroeg nee, stoppen? Kijk, ik zeg altijd maar, zeg maar één iemand die weet of hij wel of niet doorgaat, dat is Max e, zelf. Dat is hij zelf, ja. Ja, ja, ja. ja. Dat is hij helemaal zelf. Ja. En, uh, uh, uh, maar ik, je, Max laat de laatste tijd wel steeds meer zien dat hij ook andere autospots uh, buiten de familie ook erg leuk vindt. Mm -hmm, ik, mm. ik denk Max absoluut keel, 24 uur van de mannen rijden in het topteam. Nou, dat zie ik er inderdaad. Dat gaat ook nog wel eens voorkomen, ja. Dat kan ja. absoluut gebeuren. Mag uh, heel even, want, uh, we hebben weer live oh. uh, belt van de Q2. Oh. oh. En uh, ja, Leeuwen Lawson staat op dit moment op de eerste plek. Leclerc 2, Hartjar op plek 3. Verstappen, nou op 1 trouwens in één keer. En uh, Hamilton op uh, P5, en Gasly uh, op P6. Het zou wat zijn als die racingboos uh, dadelijk in het laatste gedeelte gewoon uh, uh, de voorstrijden gaan pakken. Dat wordt echt helemaal een feestje. Ja, toch? Echt, hè? Oh, uh, ja, en los hey, Losen op Paul. Hey, hoe staat hij dan? Nou, als die krantenkop morgen staat uh, in een van de Nederlandse bladen, dan ga ik hem boven mijn bed hangen. <lacht> <lacht> nou, hij moest zich bewijzen, dus uh, ja, dan gaat hij mij voor wat harder rijden, denk ik. <lacht> die, gaat die gaat absoluut boven mijn bed. komen. <lacht> ja, dat ja, zou ik ook heel zuinig op zijn uh, ja. rendel. Ja. <laughs> nou, het gaat wel uh, weer uh, naar beneden hoor. Piastri nou op P1 rendel. Schiet af die auto's. <laughs> ja, ja, ja. Ja, nog steeds derde plek hoor. Er staat nu in de pits zometeen nog een snelle ronde. Dus, uh, hey, we gaan het hierbij uh, laten. Ik wens je een hele fijne race uh, morgen. Ja, iedereen. En dan uh, doe ik de voorspellingen vast weer vanmorgen. Ik zit er altijd naast. Eén Piastri, twee uh, max en drie Leclerc. En geen lossen? <laughs> uh, nee, mag hij niet voor mij. Hij moet wel een langzame tak blijven. <laughs> oké, oh, oké. Okay, okay, okay. Dus dat één Piastri. Moet voor piastri, jou te behalen zijn. Hè? Twee leclerc, nee, ja. zei dat? Nee, één, één Piastri, twee, twee uh, Max en uh, Max. en drie uh, leclerc. leclerc. Oh, ja. drie leclerc, oké. Okay. Ja. ja, we gaan hem noteren. En, uh, ik, doe, uh, ik denk dat Max hem gaat winnen. Oh, jongens. Nou jongens, dat zal wel mooi zijn. Dan hebben, we, dan hebben ze daar helemaal een feestje. Ja. Ja, toch? Dat bedoel ik. En uh, lossen op twee en een er op uh, drie. Uh, ja. Nee hoor. Ja. Dan, dan, dan drink ik iets meer als twee pilsjes, ga ik zeggen. Dat zal heel apart zijn. Goed, okay. dankjewel Rendel. En uh, ja. we gaan volgende week weer spreken. Mooie dagen. Okay. Ja, fijn ja. weekend Rendel. YouTube, <laughs> uh, uh, YouTube. Dankjewel voor het gesprek. Doei.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 Bij Nicky Jam en Henrik uh, en Iglesias. En uh, El Perdon, we hebben nog voor jou in de aanbieding. een heel leuk dier van de week. Nou, en of. Nou, en, en, en niet alleen leuk, maar hij is mooi. En echt een hele mooie kater. En uh, zijn naam is Pablo. Erg Espanjol, dus. Ja, ja, geen ja mafia, hij mag uh, of. Uh, ja, het is, het is geen fanatieke kater meer, want hij is gecastreerd. Hij is wel acht jaar al, oh, maar ja, katten kunnen heel oud worden. Hè? Dus als je, ja, je weet het niet met zijn DNA-technische verhaal... en uh, hoe hij verder verzorgd wordt. Katten kunnen zomaar in de twintig worden, je weet het niet. Maar goed, hij is in de opvang terechtgekomen... omdat het baasje niet meer de juiste zorg kon geven... Hij is een kater die weet wat hij wel en niet leuk vindt. En dat kan hij ook laten merken. Hij staat gewoon zijn mannetje. Hij vindt het altijd erg gezellig als de verzorgers en vrijwilligers met hem komen knuffelen. Maar ja, als hij geen zin erin heeft, ja, dan kom je dus gewoon voor niks. Hè. Hij heeft een half lang vacht vacht. En deze heeft wel wat meer verzorging nodig dan die van de kortharige soortgenoten. Kammer vindt hij nog steeds wel een beetje raar hoor. Want spelen met zo'n kam is nog veel leuker natuurlijk. Dus dat is best wel even een dingetje. ben je wel even zoet mee. Uh, verder is hij best in voor een gesprekje zo af en toe. Maar dan wel graag over zinvolle dingen. Hij komt in de opvang graag in het buitenverblijf. En hij is dan ook op zoek naar personeel... wat een afgeschermd buitenvorm beschikbaar heeft... En het zou fijn zijn als zijn personeel in de toekomst met grote regelmaat thuis is bij hem. Want hij vindt alleen zijn behoorlijk saai namelijk. Heeft u voldoende tijd voor deze kater en uh, bent u perfect voor hem? Hij heeft één keer trouwens last gehad van blaasgruis en daarom zit hij nu wel aan een speciaal dieet daarvoor. Maar denkt u dat u de perfecte match voor hem bent... Ga dan even snel kijken op de website van de dierenbescherming.nl bij het kadertje ik zoek baas. En uh, ja, reageer dan en laat weten waarom u denkt dat u de perfecte match bent voor deze een prachtige kater. Ja. Want hij is echt... Het is heel, hij is een hele bijzondere... heel mooi getekend... en hij heeft een kop om op te verreten. Oh man. Zoek hij hem kijkt. op uh, op ja. internet. Het is echt. een beetje net uit zo'n... zo'n uh, zo uh, zo zo stripfiguurtje is het net... hè? met, ja, die, het, met het hoofd wat hij heeft. Maar je kan ook zo in reclame meedoen ofzo, ja. voor, uh, Viscas of zo... voor Wiskas of... Ja, weet zeker. Ik wat. Ja, een prachtige kat. Zeker weten. Nou, Zag Pablo zit op jou te wachten... in het Kennen met Dieren Thuis... Dankjewel, Dolly. Aan de Kees om Straat Sorry. 5. Wat zei je nou? <laughs> Aan de Kees om Straat 5. Uh, Oké, okay. Kees <laughs> om Straat 5. Sorry.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 Nou, joh, dat het juist in de Pit reports Onze eigen René Lawson is uh, flink sportief geworden... En 15 kilo afgevallen. Niet normaal. Niets normaal. Niet normaal. Nee, ja, dan kan hij wel meegelopen met een Nijmeegse Vierdaagse. Als hij zo ver is, toch? Jazeker. Want het is natuurlijk een stuk lichter met, ja. zonder 15 kilo. Ja, precies. Ja. Ja, dat is ja. Een heel zak. Uh... Ik ga toch nog eens met hem erover hebben hoe hij het gedaan heeft. Want ik kom niet verder dan 5 kilo. Maar goed. Okay, okay. Ik, ik, lig, ik zit hier ook met een rol koek, dat moet ik ook niet doen. Nee, maar, niet maar, <laughs> maar uh, ja, ja, die, we hebben het over de Nijmeegse Vierdaagse. Dagen, ja. Ja. Uh, net als vorig jaar wil de gemeente graag alle Zandvoortse uh, deelnemers uitnodigen... voor een bijeenkomst op het gemeentehuis. En dat is dan een mooi moment... om ook andere Zandvoortse deelnemers te ontmoeten... ervaringen te delen... en met elkaar vooruit te kijken naar de tocht. Uh, dat gaat gebeuren op donderdag 4 juli. Dan zijn alle Zandvoortse deelnemers... van de Nijmeegse Vierdaagse welkom... in de raadzaal van Zandvoort. De ingang via het bordes... Uh, van 4 uur tot 5 uur. U moet zich wel even aanmelden... Dat kan via info apenstaartje En dan is wethouder Lars Karee erbij om de lopers heel veel succes te wensen. Mooi dat ze zo'n bijeenkomst organiseren. Prachtig, ja. Mooi, zeker. met z'n zandvoorters bij elkaar en maakt het ook extra leuk natuurlijk. Ja, natuurlijk. Als je ook elkaar dan leert kennen en elkaar herkent daar. Dat is hartstikke mooi. Zeker weten. Nou, ja. dus uh, ga je... 4 juli is het, hè? Ja. 4 juli van Donderdag 4 tot 5. 4 juli... Ja. Van 4 tot 5 in de raadzaal in Zandvoort. Eingang, yes. uh, via het bordes, hè? Dus, ja. uh, de grote ingang. Uh, zeg maar. Ja, eigenlijk de trouwuitgang. Hè? De trouwuitgang. Ja, ja, ja, ja. Waar normaal uh, de setjes uit, de pasgetrouwde setjes uit. Als het gestrooid gaat worden of is ja. dat uh, niet meer zo tegenwoordig? Ik, ik zie het bijna niet meer. Maar ik kom ook bijna niet meer in het dorp, moet ik je eerlijk zeggen. Dus ik, ik ben een beetje aan het vervreemden van oh, alle jee. tradities in Pas het dorp. Op. Weet jij trouwens uh, waarom we vandaag uh, de, uh, de Nederlandse vlag uiting uh, bij het uh, raadhuis? R de, was dat? He ja. Oh, niet de gay vlag? Ach, de gay nee, vlag, nee, de prijk vlag Gewoon rood-wit-blauw. Rood-wit-blauw, was dat iemand van het Koningskluin? Nou ja, dat, dat weet ik niet. Oh. Dus nou, gaan we zometeen nog even opzoeken. En dan ja. hoor je het na deze een lekkere disco-classic uh, nog van Linda Lewis. En Clash Gaan we terug naar de discotheek hier in Zaltvoort. Back to the artist met uh, Linda Lewis en Claire Staal. Nou, het is alweer uh, bijna tijd voor ons om uh, weg te gaan... uit deze heerlijk opgewarmde studio, uh, Dolly. Ja, nog een paar minuutjes, dan zit het er alweer op. Alweer op, ja. Drie uur zo voorbij. Zijn we nou alweer op? Of, uh... Ja, ja. ja Oké, okay. ja, nou ja. Wat zijn we domme hè, met die vlag uh, trouwens. Ik ga het toch even zeggen hoor. Dat jij gaat zeggen voor wie zal die vlag uitgehangen Ja, ja dat hebben. ik ja. ga vragen van... voor wie hangt die rood wit blauwe vlag vandaag op het... En uh, bij raaduid? mij trekt het ook niet door. Nee, dus ook we lekker zitten, zitten de hele tijd over Veteranendag te vertellen op ja, de radio. Ja en, ja, uh. ja, en dan ga je je afvragen waarom de, waarom de vlag hangt. Ja, Terwijl ja. Ik Net, weet, net zo, over de vlag, vlag, vlag bij ons bij op dit moment. Toch? Ja, maar het is toch... we hebben al een poos niet meer drie uur achter elkaar gedraaid... En het is warm in de studio. En uh, we zijn alle twee een beetje moe. En ja, dan dringen die dingen niet meer door. En we zijn ook een beetje op weg om echt senioren te worden, Rob. Ik, het spijt me dat ik het zeg. Hey, uh, maar uh, echt een realisatiemomentje was die weer. Hey, ja. Nee. Nee, tuurlijk niet. Nee, nee tuurlijk niet. Nee, nee joh. Zullen we het programma afsluiten? Doe ze niet zo gek. Uh. We gaan hem afsluiten. Ja, zo meteen entertainment voor You na vijf uur. Ja. En uh, wij zeggen graag tot een andere keer wat betreft Dolly. En ik uh, ben er uh, in principe uh, volgende week gewoon weer op de zaterdagmiddag tussen twee en vijf uur. En ik uh, vrijdagochtend tussen tien en twaalf. En uh, of ik met Bep en Honey ben, Honey is er zeker. Of Bep er is, is nog niet helemaal zeker. Nou, maar nou, we op, gaan er wel vandaan. Stem af op ZFM. Ja, dan oh, goed luisteren allemaal. ...of things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble. Give a whistle. And this will help things turn out for the best.